Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voetballen op kunstgras met rubberen korrels is niet gevaarlijk... zegt ook een Europees onderzoeksinstituut. Volgens de onderzoekers zijn de gezondheidsrisico's erg klein. Ze raden wel aan om na het sporten te douchen. Het instituut onderzocht in opdracht van de Europese Commissie... voetbalvelden in heel Europa. Het gezondheidsinstituut RIVM zei na onderzoek ook al... dat het risico op kanker door rubberkorrels verwaarloosbaar is. Voor de kust van Suriname is een grote cocaïnevangst gedaan. De Amerikaanse kustwacht onderschepte 4,2 ton cocaïne. De drugs hebben een straatwaarde van bijna 120 miljoen euro. De vangst was anderhalve week geleden, maar het is nu pas naar buiten gebracht. Waar het schip vandaan kwam is nog niet bekend. Volgens de kustwacht is het de grootste vangst in het gebied in bijna 20 jaar. In Duitsland heeft een man twee politieagenten doodgereden. De man van 24 had kort daarvoor waarschijnlijk zijn oma vermoord... en was in zijn auto op de vlucht geslagen. Bij een controlepost van de politie reed hij in op de agenten. Die overleden ter plekke. De politie van de deelstaat Brandenburg heeft later een persconferentie. Sommige Duitse media zeggen dat de verdachte een drugsverslaafde is... en dat hij bij zijn oma was om haar geld afhandig te maken. Hij zit vast. In twaalf Duitse en Oostenrijkse steden wordt gedemonstreerd... tegen het verlengde voorarrest van de Duits-Turkse journalist Deniz Yücel. Hij zit al twee weken vast in Turkije... op verdenking van het verspreiden van terroristische propaganda en van opruiing. Maar volgens de Duitse krant Die Welt is hij gearresteerd... omdat hij een artikel schreef over gelekte e-mails van een Turkse minister. De demonstranten zeggen dat hij alleen maar vastzit omdat hij kritisch is... en willen dat Yücel wordt vrijgelaten. Het weer, op de meeste plekken is het even droog, maar later vanavond gaat het opnieuw regenen. In het oosten kan dan ook wat natte sneeuw vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of vier. Morgen overdag wordt het snel droog en breekt de zon soms door. Smiddags gaat het weer regenen bij acht graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM in de avond Je zegt ik ben vrij Maar jij bedoelt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 Ik geef je morgen terug, zolang ik je niet verlies Vind ik heus wel mijn weg met jou Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niet Je mag best zwijgen, het valt nu nog zwaar Maar ik weet dat ik jou kan krijgen dit hoeft nooit meer te gebeuren Als je bij me blijft vannacht Want dan zul je zien Als jij straks wakker wordt Dat jij weer lacht Geef mij het gevoel Dat ik er weer bij hoor voortaan Ik ga met je mee En ik laat je nu nooit meer gaan Geef mij nu je angst Ik geef je de hoop Terug. Geef mij nu de nacht, ik geef een morgen terug Zolang ik je niet verlies, vind ik huis wel mijn weg met jou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 Spel mijn weg met jou met Geef mij je angst hier op ZFM Zandvoort. U luistert naar het tweede uur van ZFM in de avond live. Met zometeen een interview met uh, Johan Kettenburg. Bekend van bloed, zweet en tranen. In, uh, ja, Wat heb ik respect voor deze man. Deze man is slechthorend, maar hij kan zingen joh. Dat is niet normaal. Ik uh, ben trots dat wij hem zometeen in de uitzending hebben. In ieder geval ook gaan wij uh, natuurlijk onze vaste item de tv-tune doen. En wat hebben wij dit keer gekozen voor tv-tune? Daar moet u zeker voor uh, blijven luisteren. En uh, ja, zojuist, of zojuist van de week uh, kwam uh, het bericht naar buiten. In rtl net afgelopen maandag was dat. Um, of niet. Afgelopen maandag, dat was gisteren. Vorige week, maandag, kwam uh, naar buiten. Dat uh, ja, wie de nieuwe topper uh, werd. En ja, dat is toch uh, Jan Smit geworden. De helft van Nederland is er mee eens, de helft niet. Maar uh, ik verdenk dat uh, Jan Smit uh, best wel. Uh, uh, ja, een uh, grote topper zou kunnen zijn bij de toppers in concert. En uh, een vierde topper is toch wel leuk. Een beetje met nieuwe vari variatie in de show. En uh, dat komt, denk ik, wel helemaal goed met die Jan Smit. We gaan naar het plaatje van hem draaien als de morgen is gekomen. Verzoekjes 023 573 0393. Dat is de CFM Hotline. Leuk dat u luistert. CFM Zandvoort. Ik lig gebroken. Net de douche meer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet recht. Mijn kater won weer het gevecht. Heb weer verloren van de plez. Bovendien, niemand mij zo ziet, stond wat te praten in het café. Een Jij kwam aan en ging meteen dicht bij me staan. Van bij mij, of ben ik je kwijt? Kom dan bij mij. Is er nog liefde of is het voorbij?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 als het je spijt, dan ben ik je kwijt. Is er nog liefde of is het voorbij?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 I'm to Of is het voorbij? Kom terug bij mij. Mike Daarna met Kom weer bij mij hier op ZFM Zandvoort. En Mike Daarna die geeft... Uh... Hij ja, geeft uh, zijn CD-presentatie op 11 maart. Een uh, nieuwe single van uh, het liedje Geluk. En uh, hij is al opgenomen, dat uh, vertelde hij van de week op Facebook. Maar uh, ja, hij geeft in ieder geval zijn CD-presentatie in Olympia in Haarlem. Uh, daar uh, wordt de presentatie gehouden. Een heel grote zaal met allemaal gezellige artiesten. Waaronder Jeffrey Stappers, Christa Kerdijk, Niels Bode. Um, Michael Nobber, die kennen we natuurlijk uit de, uit de, uit de show. Jos Zwart, um, uh, Bonnie de Jong... Uh, Tony Anderson, die kennen we van bloed, zweet en tranen. En uh, Roma Wijs kennen we ook van bloed, zweet en tranen. Hartstikke leuk allemaal. Michel Geve uit Haarlem. En nog vele andere artiesten die u, uh, hier, die u in ieder geval uh, gaat uh, zien daar. Ik ga het uh, presenteren. Dat ben ik heel, vind ik heel erg leuk. Ik ben gevraagd of, hij het, uh, ja, of ik het uh, voor hem wilde presenteren. Nou, natuurlijk doe ik dat en dan vind ik dat hartstikke leuk. In ieder geval 22... Uh, of, sorry, hoor je mij. 11 maart, 22 maart was iets anders. Maar 11 maart is uh, de cd-single-presentatie van Mike Dane. Oh, misschien ook wel. Goldie, Goldie uh, komt uit Zandvoort ook uh, optreden. Dennis van Venken kennen we natuurlijk ook hier in Zandvoort. Dus het uh, wordt een hele leuke cd-presentatie. 11 maart zetten we in uw agenda. Olympia Haarlem. Dat was de cd-presentatie Mike Dane. Wie weet, uh, bellen we hem volgende week eventjes in de uitzending. Uh, met uh, ja, hoe de stand van zaken is. Oh, rondom zijn... Uh, CD-presentatie. We gaan naar de volgende paard luisteren. En dat is uh, Wij gaan nergens meer heen van Wolter Kroes. Van jongs af aan, van huis uit meegekregen. Er zijn geen grenzen, verken al je wegen. Zoveel gezien en zoveel meegemaakt. De grote stad... De kroegen en de vrouwen, het vrije leven heeft me veel geleerd. Ik hoef me niet te schamen, voor wat ik heb gedaan. Het heeft me wel gebracht waar ik nu sta. De dag. het beste willen halen wil alles zien en durf te verdwalen we zijn nu hier dit is ons moment wat je ook doet laat niemand bepalen hoe laat het is en waar je heen moet gaan want als je durft te kiezen dan komen dromen uit Beleef Shut con sueño parecido no volverá más y me pintaba la mano en la cara sfeerje, een sfeerje, een sfeerje, een sfeerje, een sfeerje, een sfeerje, een sfeerje, een en el cielo een Amor de te amor, amor en de el pasado, Mi yo la aprendo hier op CFM Zandvoort met de uh, medley met de medley van Bellenparis met allemaal haar bekende hits, hartstikke gezellig uh, met allerlei leuke liedjes het is tijd voor de tv-tune en dit keer uh, hebben wij een hele leuke uh, tv-tune ik vond hem zelf heel erg leuk. Want deze tv-tune is ontstaan... of dit, het programma in ieder geval... is ontstaan uit een musical. En die musical was geschreven door Herman van Veen. En dat uh, gebeurde allemaal in, uh, ja, in, in 1976. En, uh, dat, dus het werd een musical over uh, ja, Alfred Jodokus Kwak. En Alfred Jodokus Kwak... Uh, die, uh, ja, dat, uh, daar was eerst dus een musical van... Uh, geschreven door Herman van Veen. En, ja, en daarna kwam natuurlijk uh, ja, het, het, het televisieprogramma. En da, dat gebeurde allemaal vanaf, 19, um, ja, vanaf 1989 tot 1991. En um, de, dat de series werden gemaakt. En sinds uh, 2009 wordt het weer herhaald op televisie bij Pebble TV. En uh, de kinderen van nu kunnen er dus ook naar kijken. Ik ben ermee opgegroeid want ik ben van 1989 en... Uh, ja, ik weet zeker. Ik, ik heb dat heel vaak gekeken. Alfred Jodokus Kwak, hartstikke leuk. Met uh, Henk de Mol en uh, nog uh, vele anderen. En uh, ja, ik vond het een uh, hele leuke uh, ja, serie om uh, naar te kijken. Oh ja, Dolf natuurlijk, De Kraai. Henk de Mol. De Mol, Alfred Jodokus Kwak natuurlijk zelf. En nou uh, ja, en er zijn zoveel. Uh, Thema's snijden ze natuurlijk aan over waterlelies en zo. Dat was Alfredje Dokeskwak. Dus vanaf 89 kennen we Alfredje Kwak al. Oh, nou, dat is hartstikke leuk. Maar in ieder geval, dit was de TV-tune. Hij vliegt, hij walt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snaalt er heel wat. Als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt Hij hey, wat voor hem, spett de pader, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later, spel de lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Jeugdsentiment! Maar ja, uh, u kent natuurlijk ook uh, het volgende um, nummer die daarbij hoort, hè? dat was de tv-tune van deze week. Alfred, Jedokers kwak. Nou, dat was een tijd. 1989 al. Dat is echt heel, heel lang geleden. Dat is gewoon meer dan 26 jaar geleden. Nou, poepoe. In ieder geval, u luistert nog eens naar CFM Zandvoort. Wij gaan het volgende plaat luisteren. En daarna gaan we bellen met Johan Kettenburg. Met een, een liedje gaan we horen van René Vroger. Een eigen huis.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 in de buurt die van me houden koopt Toch wou ik dat ik net iets vaker Iets vaker simpelweg gelukkig was. Mm -hmm. Een eigen huis, Een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt Die van me houden koopt Toch wou ik dat ik net iets vaker Vaak is simpelweg gelukkig wat. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is. Vandaag hoor ik mijn derde video recorder. Van u is zet dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven.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 René Vroger met een eigen huis hier op uh, CFM Zandvoort. En uh, altijd heel erg uh, geweldig dat uh, nummer van René Vroger. Want het is natuurlijk een toppertje met, uh, met zijn optredens allemaal. En uh, hartstikke leuk. Dan hebben jullie het uh, nieuw even heel kort nog? Uh, er was van de week ook een documentaire zien op SBSS. En uh, daar uh, waren de toppers uh, natuurlijk. En die krijgen komende weken een life soap en uh, dat gaat uh, heel erg gezellig worden. Ik hou jullie even op de hoogte wanneer dat is. Maar we gaan snel naar Johan Kettenburg want we hebben aan de telefoon. Goedenavond Johan. Een hele goedenavond. Leuk dat je even tijd hebt uh, vrij kunnen maken om even te bellen in de uitzending. Ja, ja, ja. Ik bel wel vanuit de auto dus mocht er wat gebeuren dan uh, ik ben wel weg en onderweg zeg maar. Oké, okay, maakt niet uit. We gaan het gewoon proberen en dan komt het helemaal goed denk ik zomaar. Gezellig, gezellig. Johan, uh, nou ja, je hebt een, een druk leven, je treedt veel op. En uh, we ja. kennen je natuurlijk allemaal van het welbekende programma Bloed, Zweet en Tranen. Daardoor uh, nee. kreeg uh, ja, je toch wat meer uh, bekendheid. En, uh, ja, en je, we bellen even over, natuurlijk over je nieuwe single. En uh, ja, ik vroeg me af, hoe is die ontstaan? Uh, uh, nou ja, nogmaals, inderdaad, uh, dankzij jouw bloed zijn uh, het lekker, heb ik lekker veel werk. Ik uh, ben uh, veel uh, herkend op straat. Had er een goede boterhamman over, laat ik het zo houden. En het nieuwe liedje, al je woorden ze te veel, hoe, hoe is die ontstaan? Um, ik hoorde de originele nummer, het is een origineel nummer van André Hazes. Op een gegeven moment had ik zoiets van, ik wil daar wat mee gaan doen. En uh, ik ben zo brutaal geweest, omdat... Ja, te, te, te restylen. En de eerste versie van al je woorden van mij. Ik was wel tevreden, maar net niet tevreden genoeg. En nou was ik zoiets van, we gooiden iets meer feest in. Dat was eigenlijk de intentie om dat te gaan doen. Waarom? Omdat ik merk in de horeca... houdt houd men gewoon van heel veel feest. ja En dan moet je zeggen, het plaatje doet ontzettend doet, doet iets goed. Nou, dat is ook te merken, want je ziet hem steeds ook voorbij komen op, op Facebook... En uh, oh, ja, geweldig. En als mensen hem willen downloaden, waar kunnen ze hem downloaden? Uh, ja, dat is een goeie. Ik ben, ik ben, dit is een schande. Ik zou het eigenlijk moeten zeggen, maar... Ga naar downloadsite en je zult het 100%... Ga, ga, uh, Spotify een uh, keer downloaden. Er zijn twee, drie uh, downloadsites waar je mij kan vinden. Tik gewoon mijn naam in en dan kom ik er vanzelf. Nou, helemaal Spotify, super. Spotify sowieso. Als je hem daarop... Uh, alles is tegenwoordig Spotify als je daar Spotify, uh, Deezer, uh, dat soort dingen. Ja, ja, via, ja. De streaming -site. via de streaming-site. Via de streaming-site, inderdaad. Ja, okay. Hey uh, Johan, uh, ja, het jaar is net uh, twee maandjes uh, begonnen. Um, wat zijn je plannen voor komende maanden? Heb je nog wel leuke dingen te melden qua plannen? Nou, uh, nee, nee, nee, ik heb niet echt spannend, uh, spannend te melden. Ik ben wel bezig met nieuwe nummers. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat het, uh, ja, het is heel moeilijk voor, voor ons als, als, als bestaande muzikanten om, uh, ja, om, om goed aan het werk te blijven. Want uh, ja, met alle respect er zijn zoveel zangers uit de grond gestampt. Ja. Ja, waarop, waar, waar, waar het voor ons heel moeilijk is om aan de bak te blijven. Laat ik het maar zo zeggen. Ja. Dat is een beetje het verhaal. Maar ja, ik mag niet mopperen. Ik word steeds, nog steeds word ik gebeld. En ja, ik ben nog steeds blij dat mensen nog steeds dol op mij zijn. Laat ik het maar netjes zeggen op deze manier. Ja, voor de rest is het... Uh... Twee, drie klussen per weekend. Dus ik mag niet klagen. Nee, nee, nee. Wij hebben jou ook regelmatig hier in Zandvoort uh, gezien. Uh, bij het Wapen van Zandvoort een keer. Bij Buddies. De klikspaan. Ja, um, ja absoluut. Ja, ja, ja, dan ja. is het de feest als je er bent. En dat is de bedoeling ook. Ja. Ik probeer er ook altijd een feestje van te maken. Dus, uh, ja, wat, wat de mensen willen, hè? De ene zegt: van, nou, ik wil graag mooie nummers horen. En de ander zegt, nou, ik wil alleen maar feest. Maar op het moment is alles alleen maar feest, feest, feest. Dus ja... Dat is wat men wil. Het in in in in de hart. Dus ja, eh, voor daar ook dat, dat liedje al je woorden zijn te veel. Ja, we gaan hem zeker zo meteen even draaien. Um, ja, ik had dan, dan een vraag. Uh, je hebt zelf meegedaan aan een talentenjacht, hè? Um, ja. Kijk, je zegt ook, er zijn zoveel zangers uh, uit de grond gestampt. Dat is natuurlijk waar. Um, komt dat niet ook een klein beetje door de talentenjacht, hè? Ja, ja, ja. Daar komt het zeker door. Daar komt het zeker door. En, uh, en, en, en ja, kijk... Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb mijn succes heb ik er ook aan te danken. Let wel. Die heb ik daar ook aan te danken. Maar ik vind wel dat... Uh, als je aan het talentjacht hebt meegedaan... En je bent 1, 2 of 3... Ja, en je bent dan een goede boterhamman... Ja, dan, dan, dan vind ik dat je het goed gedaan hebt. Ja. Maar ik vind, ik vind niet... Als je aan het talentjacht mee hebt gedaan... Waar je alleen aan uh, mee hebben gedaan wat betreft voorronden. Ja, als je ziet hoe de mensen zich dan gaan verkopen bekend van ja. en dan noemen ze een naam. Ja weet je, dan heb ik iets van ja oké, okay, je hebt meegedaan met de auditie maar vriendje was slecht. Ja. Anders, anders was je wel doorgegaan. En ik, ik weet niet wat er op het moment in het land gebeurt, maar iedereen vindt alles op dit moment maar mooi en goed. Als je maar hard en vals kan zingen, dan is het goed. Zo komt het in mijn... Uh, bij mij komt het dan over, hè? Ja, nee, ik, ik snap je helemaal. Ik deel de ik mening. deel de mening. Deel de mening. En, uh, en met alle respect voor de mensen die wel goed kunnen zingen... want sterker nog, die stimuleer ik alleen maar... Ja. dat ik denk van, hé, hey, eindelijk iemand waar ik... ten eerste het prettig vind om naar te luisteren... alleen wat ik jammer vind is, is uh, uh, de, de, de waardering... Uh, hoe ga je dat netjes zeggen... De waardering. Iemand die daadwerkelijk met hart en ziel iets zingt. Zo kijken de mensen niet meer naar een artiest. Laat ik het maar, laat ik het maar zo zeggen. Nee, en ook, ook, ook ik denk ook inderdaad, ja, inderdaad, naar de kwaliteit. Het is, is, is met een feestje. Uh, ja, le, inderdaad, letten mensen daar niet meer zo op. En dat is heel jammer. Nou, weet je, en dat is een beetje, ja, ik, ben, ik, ik, ik kan heel eigenwijs zijn en, en ja, je kan wel zeggen, ik ga meepraten met iedereen, maar dat, dat is het ook niet, allemaal niet. Ik bedoel, als men naar mij vraagt, waar hou je van? Nou, ik hou van de mooie nummers. Uh, uh, ik hou van de ballads, ik hou ook van de uptempo nummers. Maar de ballads, ja, die liggen mij het lekkerst. Maar daar kan ik mijn hart en ziel echt helemaal uh, in storten. Let wel, is voor de horeca daarentegen weer niet handig, daar, want daar wil is het feest. Ja, maar goed, om dat soort dingen te maken, de productie, en je wil het goed doen. En, weet je, nogmaals, ik leef ervan, dus, a, ah, wij verdienen geld. Tuurlijk, een zangetje, zoals ik, ja, wij verdienen best geld, maar niet, de meeste mensen vergeten ook uh, hoeveel tijd en hoeveel geld wij erin steken. Ja. Om gehoord, om gezien en al dat soort dingen meer. Ja, en als je dan uh, iemand hebt die denkt, nou, ik kan ook zingen, ik ga een paar liedjes downloaden. En die gaat vervolgens in de kroeg staan en die kost vervolgens alleen maar 150 euro. Om het zo maar te zeggen, want voor die prijzen bieden iedereen zich op dit moment aan. Ja, dat, daar kunnen wij niet van werken. Ik kan ja. er a, geen plaatjes van maken, b, ik kan daar mijn huur niet van betalen. Dus ik, ik knijp hem een beetje voor wat er gaat gebeuren in de toekomst. ja. Ja. Ik snap hem. Ik snap hem helemaal. Het is een zonde. Want uh, als je, als je naar nou een paar jaar geleden kijkt, is het, was, is het een totaal ander verhaal geweest, inderdaad. Het, is, uh, het nee, wordt dat, steeds meer. Dat is, het. Ja. Dat is het. En het. En het is ook heel moeilijk, hoor. Want let wel, uh, zoals wij artiesten... En, en, uh, uh, ik noem dan wij, noem ik op bijvoorbeeld een, een, een Robert Leroy, een, een, een Danny Braaf, een, een uh, Danny Vroger. Noem ze maar op. Wij maken een plaatje in de hoop... Dat wij natuurlijk gezien en geboekt worden uh, voor hetgene waar wij hard voor aan het werk zijn. ja. En als je dan iemand hebt die CQ tussen haakjes een prachtige baan heeft. En daarbij ons aan het imiteren is. Ja, dan wordt het lastig. Je moet het eigenlijk zo zien. Er zijn twee, twee metselaars. Eén bedrijf gaat goed. De ander bedrijf gaat slecht. Wat gaat die doen? Die gaat onder de duiven schieten van die goede zaak. En wat gebeurt er met die goede zaak? Die gaat een keertje over de kop. Ja, ja, ja. Nou, dat is, uh, dat is een beetje hoe het in mijn ogen nu op dit moment gaat. Dus, en dat is ook een beetje de reden waarom, waarom ik rustig ben en ook niet meer zoveel uh, op de markt probeer te, uh, te brengen. Want alles wat ik op de markt breng, om een voorbeeld te geven, dit, dit liedje wat je nu hoort, al je woorden zijn te veel, zit je op 3500 euro. Uh, dat, ...dat pakketje... Ja. Hey, ...dat leg ik eventjes op de markt neer... ...maar Pietje, Henkie, Klaasie... ...want er is al een band van mij... ...in omloop, let wel... ...nagemaakt, dus niet mijn band... ...maar een nagemaakte band... Hey, ...als hij in omloop is, iedereen kan het zingen... ...vind ik niet erg... ...ik, vind, ik steun het alleen maar... ...want ik hoop dat iedereen het zingt... Ja. ...maar ja, het allerliefste hoop ik... ...dat men mij gaat boeken... ...omdat ze het liedje van mij graag willen horen... Ja. En daar zit, daar zit bij mij een beetje uh, die wrijving, dat ik denk van jongens, waar gaan we naartoe? Ja. Wat willen we? Ja. Nee, zeker, zeker, zeker, zeker. Hey, ik denk dat het tijd is om gewoon lekker gaan draaien, lekker positief afsluiten met een feestnummer. Ja, ja, en, uh, ja. ik blijf ten alle tijde positief. Mo mo moet je ook zeker zijn. Dat jullie in mijn plaatjes gaan draaien. dus. Uh, maar ja, dat was eigenlijk mijn... Uh, je, je, je vroeg om het antwoord. Dus ja, natuurlijk. Geef het gewoon. Tuurlijk, tuurlijk. Want we, we kennen je... In het programma was je ook heel eerlijk. was een heel mooi verhaal wat je daar vertelde. Hè? Wat je allemaal ja. mee had gemaakt en zo. En Ik, ik werd daar, was daar echt van toen ik dat zag. Want ik heb wel gekeken die dag. En toen werd ik heel erg ontroerd. En toen, dacht, toen was ik al verkocht door het verhaal. Maar toen kwam, ging je zingen. Yo, ik, ik was helemaal... Uh, ik ben fan in van je. Dan dat weet je dat. Nou ja, daar ben ik onwijs belangrijk maar blij mee natuurlijk. Ik, ik, blijf, ik blijf proberen uh, uh, om te knokken voor hetgene waar ik in geloof. Maar ik zeg het heel eerlijk, ik ben 44. Ik, ik heb een wens, maar of die überhaupt nog uitkomt, ik heb daar mijn twijfels over. Want je moet je echt geluk in hebben. Je moet geluk ja. hebben dat de mensen je goed vinden. Je moet geluk hebben dat de mensen je dragen. Ja, het is, het is een blijven moeilijk. Inderdaad. Dus eh uh, ach ja. En voor nu voor de lieve mensen, lieve luisteraars. Ik hoop dat jullie waanzinnig genieten van het liedje eh uh, al je woorden zijn te veel. Stoelen en tafels aan de kant. Lekker hoorzen, lekker meezingen. Maak er een feestje van. Dankjewel Johan. Graag gedaan. Leven zoals jij dat wilt, maar laat me wel met rust als het niet lukt. Geef, ja dat deed ik, maar jij gaf niets terug. Nee, stop, want je leeft mij iets te vlug. Ach, ik luister nu niet meer, het is toch hetzelfde keer op keer weg, ik leg me erbij neer. Al je woorden zijn te veel, wat je vraagt, maakt ik niet geel. Maar dat is nu niet meer nodig. Het is nu echt de laatste keer, want je haat een menselijk meer. En je bent hier overbodig. Door jou ben ik mijn vrienden kwijt. Dus het is de hoogste tijd dat je weg gaat verpalen. Maar dat dit niet gebeuren kon, toen je me zag en overwon Maar mijn ogen gingen overbaan Koud, jij ja, de wereld is koud om je heen Zo hard en gevoelloos als een steen Maar dat is nu niet meer nodig. Het is nu echt de laatste keer. Want je haat de mensen meer. En je bent hier overtuigd. Johan Kettenburg hier op uh, ZFM uh, Zandvoort, altijd een gezellige zanger en een uh, eerlijke mening en uh, daar zijn we natuurlijk altijd blij mee. Ja, het is uh, tijd, de hoogste tijd. Ik moet even. Ietsje eerder weg. Dus we gaan afsluiten. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we er gewoon weer. vanaf 6 uur tot 8 uur. Op dezelfde zender natuurlijk. CfM Zantwoord. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik wil Jo Kettenburg bedanken. Ik wil Femke bedanken voor de interviews. En natuurlijk u als luisteraar bedankt. Dat u weer gezellig heeft geluisterd. Naar CfM in de avond uh, live. Ik uh, wil nog even de groetjes aan iemand doen. Ik hoop dat ze luistert. De groetjes aan mijn buurvrouw. En ik hoop dat ze luistert. Ik uh, Het uh, volgende plaatje draai ik uh, voor haar en uh, hij stond uh, bijna klaar. <laughs> ik denk enthousiast, ik draai een leuk plaatje voor haar, maar uh, hij staat uh... nou, deze dan. Gordon en uh, Wesley Klein, jong voor altijd hier op CFM Zandvoort. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week. Bye bye, zoals wij. CFM in de avond live. Zoek het op, op Facebook. op ons toe. Bye bye. Het glas is aan de overkant. Als ik geloof, mag wat anderen zo vaak beweren. Waarom dat is geboven mijn verstand? Kunnen we alle mooie dingen dan niet eens waarderen? Wat moet ik doen? Waar kan ik gaan? Wat dat betekent moet ik nog eens aan mijn vader vragen. En ieder zijn eigen deel. Al is het dag en komt zo zomaar een geluk opdagen. Mijn zakken leeg, alweer geen voet. Dames en heren, ik wil u nogmaals bedanken voor het luisteren naar CFM in de avond live. We gaan langzaam op naar de raadsvergadering. Wat gebeurt er in Politiek Zandvoort? Techniek van Kasper. En nogmaals bedankt voor het luisteren en veel luisterplezier naar zometeen de raadsvergadering rond de klokken van 8 uur hier op CFM Zandvoort. If you